Je zit daar, je hebt een alibi, niemand die je wat kan maken. Daar rust echt de hele wetenschap. En weer rechts, kasteel middachten. Even wat langzamer, Piet, dan kunnen we de oprijd aan in kijken. En nu direct rechts. En, wat zeggen jullie daarvan? Hebben we die boerderij al, René? Ik zou het niet weten. Is het niet geweldig?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 Bent u erg nat? Nogal, maar ik heb gelukkig nog een boek bij me. Had u op gerekend? <tie> Je moet altijd overal rekening mee houden. Nu staat erop. <tie> Om de waarheid te zeggen, wist ik dat u er door zou gaan.